Nou, um, goedenavond lieve mensen, goedenavond allemaal. En um, nou, mijn naam is Yvonne hagenaar Aantelmand. zal weer lezen 149. En als je het goed gehoord hebt, hoor je aan die tikjes dat ik, uh, dat ik erin zet 149. <laughs> um, ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik zonder iets te verbergen. Ja, misschien wil je je even ontspannen, even rustig worden, de kalmte kalm binnen in jezelf weer, even stil voelen, je gedachten naar binnen brengen, en nou, kijken of je je haast van je af kunt leggen, de, de zorgen, het gedoe van de hele dag. En misschien is het mogelijk om de stilte, Binnen in jezelf, weer te kunnen horen. Dan zet je beide benen naast elkaar op de grond, of als je ligt, verbind je met, uh, met de aarde, ook al woon je op een flat, hoor, of ik weet niet hoe hoog, dat maakt allemaal niet uit. Je maakt gewoon een verbinding met de aarde, het contact met de aarde. Kijk eens even in een, in een kaars, in het licht. Of visualiseer de zon. En adem dat licht in. Op een inademing. En hou die adem even vast. Laat dat licht door je hele lichaam gaan, in je gedachten. En op de uitademing breng je dat allemaal terug naar je zonnevlecht. En misschien wil je dit nog een paar keer doen. Het geeft rust. En het is een uitstekende manier om je helemaal tot rust te laten komen. Het wordt ook wel de goddelijke ademhaling genoemd. Voor deze lezing zou ik eh, graag een, eh, een van de een vers uit de 81 versen van de Tao Te Ching willen voorlezen. Hij spreekt het uit als Tao en je schrijft het als T-A-O, Tao. Dus een van die 81 versen. Het is 9 maal 9 versen. Het is eigenlijk een heel klein boek. Het is zo'n 2500 jaar geleden geschreven. En de inhoud hiervan vormt de grondslag van de klassieke Chinese filosofie. Juist in die periode en vele duizenden jaren daarvoor van de wereldgeschiedenis waren ook in het oude Egypte deze inzichten, deze wijsheden bekend. Maar ja, aangezien mensen altijd hebben gereisd over deze wereld, zou het heel goed mogelijk geweest kunnen zijn dat deze inzichten meegenomen zijn door mensen op hun reis naar het Verre Oosten. Als volkeren hebben altijd, altijd al handel met elkaar gedreven en die routes zullen ongetwijfeld druk zijn, bereist en met de nodige goederen zullen ook wel de inzichten wellicht doorgegeven zijn. Dus niet alleen de klassieke Chinese filosofie, het Taoïsme, maar ook het Tibetaans boeddhisme. Dus ik stel me zo voor dat er... dat er door mensen, door handelaren... en de mensen die in de... in de kloosters, kloosters zaten... toch heel wat gereisd is... of het nou astraal was... of eh, gewoon over land. Maar ik denk dat mensen altijd in staat waren... trouwens ook de maya's natuurlijk... altijd in staat waren om... Eh, om te reizen in hun innerlijk. Maar ja, zo denk ik erover. En misschien ben je het wel helemaal niet met me eens. Maar het geeft toch te denken, vind je niet? Maar je zou kunnen zeggen, maakt het uit waar het vandaan komt, hè, die inzichten. De wereld is zo ontzettend oud. En we hebben al zoveel beschavingen gehad. vele waar we niet eens van weten. En waarvan we waarvan we wellicht in de komende tijd nog wel het een en ander zullen zien, of horen. Want dan zit ik daaraan te denken, veelal onder het reizen, dat ik zelf doe. We kunnen toch niet denken, toch niet die arrogantie hebben, in ons denken dat wij de enige beschaving zijn. Natuurlijk weten we van vorige beschavingen uit de Bijbel of uit andere oude geschriften, maar... We weten echt niet precies van wanneer die zijn. En stel dat die honderdduizenden jaren geleden zijn, of misschien wel miljoenen jaren geleden. Wat weten we ervan? Misschien zijn er wat plekken op deze aarde, waar het nog, waar nog het een en ander eh, nog tentoongespreid eh, sta staat, of misschien nog eh, gelezen kan worden, of dat we dat nog inderdaad nog kunnen zien. En misschien is ook alles wat wij nu op dit moment in deze tijd meemaken en om ons heen zien, al lang al meerdere meerdere malen op aarde aanwezig is aan, op, aan, op deze aarde aanwezig geweest is. Maar goed, ik had het over vers. 81, over een vers uit de 81 versen van de, uit de Dao, uit de Dao Te Ching. Een vers dus, en ik hoop dat ik het goed uitsprak hoor. een vers dus dat mij het meeste raakt. En dit viel mij, toevallig, maar toeval bestaat niet, het viel mij toe. Toen ik besloot het boek met deze versen eens open te slaan, op goed geluk en het vers te lezen dat op dat moment tevoorschijn zou komen. Dit is overigens ook de meest gangbare manier hoor, om hiermee om te gaan. Je hoeft ze niet eh, van, van A naar B of in ieder geval van, van het eerste tot het 81ste te lezen. Uh, en ze staan ook niet in een bepaalde volgorde. Je kunt erin lezen zoals jij dat graag wilt... Wat er je opkomt, zou je kunnen zeggen, hm? <tiek> wel nu en ik lees heel graag voor het wezen, het wezen van Dao. Maar wat ik bedoel met het wezen, wat hier bedoeld wordt naar nou mijn gevoel, is het de inzichten, de, de vormen van dit denken. Men kijkt ernaar, maar ziet het niet. Zijn naam is vormloos. Men luistert ernaar, maar hoort het niet. Zijn naam is geluidloos. Men reikt ernaar, maar bereikt het niet. Zijn naam is ontastbaar. Deze drie zijn niet te analyseren. Dus vermengen zij zich en werken als één. Zijn opkomen is niet helder. Zijn ondergaan is niet donker. Eindeloos gaat het naamloze voort. Opgaand in en terugkerend tot het niets. Daarom wordt het genoemd, de vorm van het vormdozen, de voorstelling van niets. Daarom wordt het ongrijpbaar genoemd. Indien ontmoet, is zijn begin niet te zien. Indien gevolgd, is zijn einde niet te zien. Houd vast aan het oude daal. Beheers de huidige werkelijkheid. Wees u bewust van de oude oorsprong. Dit wordt het wezen van daal genoemd. Ja. Het is toch weer zo opmerkelijk en toch ook weer zo normaal en gewoon om juist dit vers te mogen ontvangen. De laatste tijd gingen mijn gedachten vooral uit naar deze lezingen, deze readings zou je ze ook kunnen noemen, en en bedacht dat het niet mogelijk was om daar een bepaalde naam aan te geven. Een vorm was volgens mijn gevoel ook niet aanwezig. Omdat een vorm altijd een begin en een einde heeft, en dit eigenlijk geen begin en geen einde heeft. Alleen mensen die dit in zich weten, voelen, herkennen het, maar kunnen ook net als ik daar geen vorm aan geven. Het is inderdaad onzichtbaar en niemand kan het aan je zien dat is ook niet nodig. De prachtige bestikte en versierde gewaden zijn niet nodig en werken juist tegen en zetten het in een opmerkelijk eigenaardig daglicht. Het wezen van nou is juist in het licht, het daglicht, maar ook in de duisternis. Het is altijd aanwezig, maar toch is het niet te zien. Ik kan hem met beide handen naar grijpen, maar het is niet mogelijk dit, deze inzichten te grijpen. Het valt niet te grijpen. Het lijkt inderdaad onzichtbaar. En is het dan ook? Slechts voor diegene die de mens met een hoofdletter geworden is, of Zoals in de filosofie van Douw de ontwikkelde, ontwikkelde persoon genoemd wordt, kan het voelen, maar weet en voelt dat het niet zichtbaar is. Het is zelfs niet hoorbaar voor niemand, toch de ontwikkelde persoon hoort bij de andere. Voelt bij de ander. En hoort het in zichzelf. En voelt het in zichzelf. Maar het is zeker niet te zien in de kleding, in het kapsel, in de vorm van het gezicht, in, in de make-up. is het te zien in de oogopslag, wellicht, maar toch ook weer niet. Het kan bij ieder mens worden, wel echter in de ogen. Maar wie kan echt in de ogen kijken? Wie kan zien? Wie kan werkelijk horen? Op de oude scholen in het... Oude Egypte moesten de ingewijden een oog tekenen en alleen als je het juiste oog kon tekenen, dan. Maar het wezen van douw is niet te analyseren. Of stel ik mij zo voor dat mensen het ergens kunnen grijpen, het een vorm in zichzelf kunnen geven, en ondanks dat mensen luisteren, het toch ook werkelijk horen op een gegeven moment. En dat moment heeft te maken met de trilling van die mens, met het bewustzijn van die mens. In illusie hoor ik ook wel eens. Wellicht. Toch blijf ik het doen, omdat het mij zo'n groot genoegen geeft om dit te delen met wie dan ook. En vaak heb je mij horen zeggen: al is het er maar één die de vorm in zich werkelijk laat worden. Het wezen van het inzicht, van het inzicht in zich laten dalen en daarmee aan de slag gaat. En zich niet op een dwaalweg, een dwaalweg laat zetten. om zich in te laten met gedachten die niet uit het licht komen. Steeds kan hierover gesproken worden. Steeds kan hierover geschreven worden. in diverse geschriften. Er kunnen koons over geschreven worden. en mensen zullen er soms iets in herkennen. Soms wordt het probleem in hun leven waar ze mee worstelen erop gelegd en kunnen ze er wel of niets mee? Het lijkt dan ook onzichtbaar voor velen. Het valt ook niet te vatten en er een gezicht aan te geven, een vorm aan te geven. Maar hoe er ook over gesproken wordt, het is voor velen onbegrijpelijk en ontastbaar. Het lijkt ook voor velen niet werkelijk helder. Velen vinden het zweverig en kunnen er dan ook niets mee. Eindeloos zullen deze inzichten gedeeld worden door diegenen die zich het wezen van Daal meester hebben gemaakt. En ook eindeloos, eindeloos zal het terugkeren tot niets, want het is zo eenvoudig. Het stelt eigenlijk niets voor en toch is het alles. En het kan ook inderdaad tot niets teruggebracht worden, daarin opgelost worden. Om juist om dat niets weer een hogere trilling te geven. De gedachte dat anderen dat inzicht en die inzichten toch nu wel zouden weten te beheersen, te kennen, komt wel eens op en de gedachte komt ook op dat het eigenlijk geen vorm Het wordt ook niet begrepen door mensen die er zomaar naar luisteren, terwijl ze iets anders aan het doen zijn, andere bezigheden hebben. Het wordt dan ook volslagen ongrijpbaar en warrig, zullen sommigen dan ook zeggen, want ze hebben zichzelf wijsgemaakt dat het leven, zo zij dit nu leven, het enige leven is op aarde dat dat leven eindig is en dat daarom de dood ook bestaat. En dat de Godheid zijn gelijkenis op aarde neerzet in de vorm van een mens. Maar als wij verder kijken, zit in alles God, is in alles Gods evenbeeld. Het licht, de energie, het, het universum, hoe je het ook noemen wilt, hè. Als we ons lichaam bekijken en de moleculen en nog kleiner onder de loep nemen in onze gedachten, zien we tot onze verbazing andere werelden. Ook die werelden, stil verborgen in onszelf, zijn de gelijkenissen van God, de goddelijkheid. Hoe kunnen wij mensen dan zeggen dat God in de mens zijn gelijken heeft? Het blijft eigenaardig om ons zelf zo op die wijze, op een voetstuk te zetten. Er zijn vele andere werelden, vele andere waarheden. En deze waarheden, waar je, waar je hier naar kunt luisteren, kun je het wezen noemen van een daal. Het inzicht dat boven het aardse denken uitkomt, uitstijgt, waar je zo vaak over hebt kunnen horen. Maar is het ook gehoord? Is er nagekeken? Kun je het vatten, aanraken, binnen jezelf? Pas als je dat kunt, ken je het wezen van inzicht. Dan wordt het duidelijk voor je en kun je het voelen. Aanraken is niet meer nodig, kijken is niet meer nodig, horen is niet meer nodig. Het is, en dat is genoeg. Want in dat voelen, dat geen vorm heeft, ligt de kennis en die kan nooit uit boeken geleerd worden of in een stoomcursus van vijf dagen, of zoiets. Die kennis kan pas ervaren worden als het leven in al zijn finesses geleefd wordt. Die kennis dus kan pas ervaren worden als het leven in al zijn finesses geleefd wordt, zei ik zojuist. Vele levenslang wellicht. Maar zeker ook nu, in deze tijd, waar alles zo snel op je afkomt gebeurtenissen, veel en vele malen sneller gaan dan in de voorgaande, voorgaande um, decennia. Levens en levenslang hebben de mensen de tijd gehad om te begrijpen wat hebzucht betekent. Om te begrijpen wat jaloezie inhoudt, om te begrijpen wat al het leven op aarde inhoudt, waarin je je toch eigenlijk niet geheel gelukkig in voelt. En veelal om, om het vooral juist niet te doen, om het leven vooral niet aan te gaan. Ja, maar op een gegeven moment zul je, toch, zul je er toch mee aan de slag gaan. Want je bent nu in deze tijd geboren. En je weet het ook. Je doet het ook en je gaat er ook voor. En je weet eigenlijk niet geheel precies waarom en op welk moment en dat je inderdaad al op die weg bent gekomen. Met inzicht, de inzichten zeggen je nog niets. We voelen wel goed aan, maar je kunt er nog niks mee. Het is één vormeloze brei en het gemakkelijkste om dan ook te zeggen, is dat het je allemaal te zweverig is. Als je hierover nadenkt, kun je ook zien dat er een vorm van hoogmoed ligt om het zelf allemaal te weten. Maar zover zijn veel mensen nog niet, als ik het mag zeggen. Ze hebben het zweverig vinden tot een handelsmerk gemaakt. Het is voor hen ook ongrijpbaar. En toch gaan mensen door om de inzichten te delen, uit te leggen, steeds maar weer, zonder einde, steeds maar weer hetzelfde uitleggen, iedere keer weer, en met iedere keer met zoveel liefde, en iedere keer met het besef dat we zelf geen cent beter waren, dus we kunnen ons nooit in een oordeel, begeven of starten. Eens, en het begin is niet te zien, eens zal die andere het toch binnen in zich laten komen, in zichzelf. En dan, eens, zal hij daarmee bezig gaan en op zijn weg, het einde, niet zien. Want het houdt nooit op, deze inzichten, deze kennis. Want er komt steeds maar weer en steeds maar weer nieuwe en diepere inzichten. Inzichten voor hen die zich steeds en steeds maar weer willen verdiepen in deze inzicht, simpelweg omdat het voor hen zo goed voelde, zo plezierig voor hen voelde. Het is ook een lekker gevoel om op je eigen weg bezig te zijn. Om de weg van het midden te bewandelen. Het geeft je altijd een gelukkig gevoel. Altijd, hoe zwaar je het ook hebt, hoeveel zorg je ook hebt. Het geeft altijd een gelukkig gevoel te weten dat je met je gedachten helemaal uit die knoop kunt raken. En op een gegeven moment zullen die mensen zich indenken, zul jij je indenken dat je ziel geestelijk is en dat je dat zelf ook bent. Dat is een opmerkelijk moment, dat diep ingrijpt in de mens, die dat lichaam bewoont, en tot zijn verbazing merkt, dat hij een ziel is, en een lichaam heeft. De ziel is altijd, die was, die is en zal altijd zijn. En het lichaam heb je tijdelijk op aarde. Beheers de huidige werkelijkheid, werd er in het vers gezegd. Beheers je leven en leef je leven in de liefde van jezelf dan ben je in staat om je huidige werkelijkheid te beheersen. Dat is zo'n verruimend moment. Het geeft je vleugels, het geeft je warmte voor jezelf en voor het leven. En weet dan, dat na deze werkelijkheid weer nieuwe werkelijkheden bestaan en dat dat nooit op is, dat het zo'n plezier is om daaraan te werken in jezelf. Steeds zul je tot je verrassing merken dat je meer kunt denken dat er anderen en grotere inzichten op je afkomen. Omdat je in je huidige werkelijkheid, zonder dat je je dat bewust was, een examen, zullen we maar zeggen, een examen hebt afgelegd. Een examen, een een inwijding, ja, dat zou je ook kunnen zeggen, een inwijding, dan ben je weer een stukje verder gekomen op je weg van het midden. Op jouw weg van jouw leven, door de evolutie heen, door al die levens en levens heen. En nu komt er ook de gedachte in me op om over die tijd te gaan praten, dat het eigenlijk op hetzelfde moment is. Maar... Dat moet ik nu niet doen, dat wil ik niet doen, want dan kom ik niet meer eh, tot wat ik eigenlijk wilde zeggen. Je ziet dat je verrassing dat jij niet de, de enige bent en dat je deze inzichten, deze wijsheden, diep in jezelf verborgen had gehouden. Je wist niet eens dat jij ze zelf had. In het vers staat dan ook, wees u bewust van de oude oorsprong. Dit wordt het wezen van douw genoemd. Dat is niet anders dan de herinnering die zeer diep verborgen was binnen in jouw ziel, en die er graag uit wil komen en jouw dienst wil zijn om je leven hier op dit moment op aarde in, te leven in, in, in vrede, in liefde met jezelf en met anderen. Dat je uit die verwarrende gedachten komt, die, die knopen die bij het denken van de aarde lijken te worden Dat is de oude oorsprong waarover gesproken wordt. Dat is wat wij mensen ooit in ons handen hebben gehad, Dat licht, dat goud. Dat gevoel. Dat absolute gevoel. Waaraan je nooit twijfelt. Dat gevoel waarvan jij weet dat het goed is. En wat je nu kunt horen bij anderen... Lichtwerkers. Als je je het gevoel herinnert, maar tegelijkertijd weet je dat aan dat gevoel, die oude oorsprong, geen vorm gegeven kan worden. Dat je die woorden met anderen kunt delen, maar dat niet allen het kunnen horen. Dat mensen het zo graag willen vasthouden en het willen leren, maar het zal nooit op die wijze gaan. Dan kan er een gedachtevorm opkomen het allemaal te weten en dat zal een schijnlicht zijn na, naast het werkelijke licht. Maar daar heb ik al eens een keer een, een hele lezing aan gewijd. En misschien moest ik dat nog maar weer eens een keer doen. Dat gevoel, die kennis, het wezen van Dao, kan nooit uit de ander Perst worden om de waarheid aan de ander te vertellen. Slechts het innerlijke weten en het innerlijke begrijpen is. Dan is het iemand die een trilling in zich heeft om dit op te nemen en dan niet ver van die trilling af is, van dat woordje is, van het wezen van de douw. Voor velen lijkt dit onbereikbaar, maar het is voor allen, voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Het lijkt soms alsof onze gedachten van ons mensen niet kunnen komen bij de gedachten van deze onbereikbaarheid. waar we dienen geconcentreerd te denken en de wil in ons te voelen de kriebel laten we het zo zeggen in ons te voelen om die gedachten die inzichten te willen begrijpen zelf te willen zijn zelfs nu deze woorden in mij opkomen, is het naamloos. Er is geen naam aan te geven en de hulpeloosheid om het een vorm te geven is ook daar. Daarom grijp ik terug naar, naar wat ik in het begin voorlas, het, het wezen van daal, om het dan zo te doen. Toch is het echt. En toch dient ieder mens die grens over te gaan, om in dat wezen van dat denken te komen. En is ook ieder mens in staat om over die grens heen te gaan. Geslechtsbereidheid voor nodig en vertrouwen. Voor mensen die een studie doen, bijvoorbeeld een taal leren of een, nou, welke studie dan ook. <tie> je leert iets uit de boeken, laten we het zo noemen. Is het veel gemakkelijker. Wat je ook leert hè, op de universiteit of op de middelbare school. Je leert een bepaalde kennis, een taal bijvoorbeeld, hè? Nou, dan maak je hier die taalmeester en dan kun je het op een gegeven moment vlekkeloos schrijven en spreken. Je gaat je bij wijze van spreken onderdompelen in een land eh, dat die, die, uitsluitend die taal spreekt en nou, dan voordat je het weet kun je die taal helemaal makkelijk schrijven, spreken. En zo zijn er op deze aarde vele studies die mensen zich meester kunnen maken. Want dat is geweldig en dat is prachtig. Maar deze kennis, deze vormloze kennis, onzichtbare kennis, on onaanraakbare kennis, waar mijn lezingen over gaan, kunnen niet geleerd worden. Ze kunnen alleen door nadenken... En vertrouwen in jezelf en wat er tot je komt, naar boven gehaald worden. Je kunt het soms horen bij anderen, maar soms kun je een hele lezing horen en je kunt er niets mee. Soms kun je er 10, 20, 30 boeken over lezen en het doet je niks. Maar ineens zal er één zinnetje zijn dat je grijpt. Of... Iets wat je hoort. En het is steeds maar weer het vertrouwen dat je dient te hebben, dat wat je hoort en wat je leest, dat je, dat je dan niet begrijpt, dat je het op een gegeven moment wel zult begrijpen. Want zoals gezegd, het aparte is dat ieder mens deze kennis al in zich heeft. Alleen, zich de tijd niet gunt en de rust niet gunt om zich met deze kennis bezig te houden. Er zijn altijd wel excuses om het vooral niet te doen. Deze kennis, deze inzichten, het wezen van Dao. Er zijn mensen die zeggen, je kunt het ook noemen, ken uzelf. En dat is juist. Maar is het de vorm? Heeft het een vorm waar we het over hebben? Maar ook hier zit geen vorm in. Het is hetzelfde. Maar ook hier kunnen mensen naar luisteren. En ik hoor wel eens om mij heen. En dan hoor ik met veel kabaal zeggen dat ze zichzelf kennen. Ach, we kennen ze natuurlijk allemaal, de mensen die dat luid zeggen. En ja, in de hoop dat het ook zo is. We hebben het allemaal gedaan. In de hoop dat we het zelf zouden geloven als we tegen anderen zeiden. Waar dit vers, waar ik het in het begin over had, werkelijk om gaat, is dat het beschrijft wat men is. Mensen denken dat ze zijn wie ze zijn, maar ze zijn niet wie zij zijn. Het is een illusie te denken dat je bent als je volslagen in het denken van de aarde leeft. Of, laat ik het zo zeggen, als je in het ego-denken leeft. Inderdaad, daar is in de vorige lezing al genoeg over gezegd. Nou, je zou ook kunnen zeggen dat dit weer een vervolg is op de vorige lezing. <tiedert> Wellicht zou het dan nog het beste kunnen omschrijven, doordat je ziet dat die mens de dingen altijd positief en met liefde behandelt. Die mens dus die het denken totaal heeft omgegooid in een positief denken. Dit zou kunnen dat het door anderen ook zo gezien wordt. Dat zou kunnen en dan zou het voor de anderen een gevoel kunnen geven dat hij of zij ook zo zou willen leven. Om ook, ondanks moeilijkheden, die soepeltjes weg eenvoudig geaccepteerd worden, om ook met die moeilijkheden om te kunnen gaan, zonder daar grijzaar van te krijgen. En zonder daar wild om, dat daar wild om zich heen geslagen wordt. Die mensen houden vast aan de oorspronkelijke inzichten van de nou en, en weten dat hierna nog vele inzichten be bestaan en vloeien gelijkelijk mee naar alle veranderingen die dan in dat leven plaatsvinden. Weten dan ook dat er geen negatieve handelingen plaatsvinden, alleen onwetendheid, een onbegrip. En kunnen compassie in zichzelf opwekken door de vreselijkste misdaden en hun inzichten en begrippen sturen naar mensen die zich slachtoffer voelen. Alles is noodzakelijk om op een gegeven moment in de evolutie te kunnen voelen. Als het nooit gevoeld is om kwaad te zijn, hoe kan de mens dan wensen alleen nog goed te zijn? Hij zou niet weten wat het betekent en hij zou het ook niet waarderen. De inzichten geven aan dat de werkelijkheden steeds maar weer veranderen, al naar gelang het denken van die mens. Maar ook dat de dingen steeds maar weer terugkomen op deze aarde, steeds maar weer om ons mensen te laten leren in liefde, juist in liefde. Om de inzichten, het wezen van de dauw te begrijpen, is slechts liefde denken. Is er ook alleen maar liefde, denken nodig? Dan wordt begrepen dat alles anders is dan de mens met het aardse denken had gedacht. Ook hierin is het niet mogelijk de vorm aan te geven. Ook hierin die de woorden gebruikt worden, die op verschillende wijzen begrepen kunnen worden. Vanuit het bewustzijn van de mens die luistert. Ook hier kan er geluisterd worden, maar niet gehoord worden. Men kan alles noemen, maar het is onraakt, onaantastbaar. zouden kunnen zeggen dat het uit onze intuïtie komt, maar is de weg naar de intuïtie vrijgemaakt? De intuïtie is het, zoals mensen het noemen, het onderbewustzijn. Maar wat als je in je illusie leeft, in je ego-bewustzijn leeft, dan heb je geen vrije toegang tot, tot, tot dat wat je dan illusie zou kunnen noemen. Zeker, zo af en toe leeft de mens vol slagen uit zijn ziel en in zijn intuïtie, of zoals mensen dat noemen, in zijn onbewustzijn. Dat zijn de momenten dat besloten is in die liefde te zitten, te leven. Maar de mens vliegt daar even zo gemakkelijk weer uit en vervolgt zijn weg op het wankele pad van de illusie over rijkdom. Dus geld, ego, hebzucht. Maar ja, je kunt zelf wel opnoemen wat je hierna nog zou kunnen opnoemen. Toch kan de mens zo af en toe voelen dat er meer is, zoals er dan gezegd wordt. En is dat op zichzelf niet al hoopgevend? Dan nog het vertrouwen dat er meer is. En dat het mogelijk is, ook voor jou, maar ook voor jou. En zeker ook voor jou. Het vertrouwen dat er meer is. Men kan daarna verlangen. En dit verlangen is het zeker weten van het gevoel dat onaantastbaar gevoel, God zo je wilt, dat rustig zit te wachten totdat jij de keuze in jezelf maakt. Niemand kan daar aankomen, slechts jij bij jezelf. Want dat is de kracht die jij hebt. Want hoe kan die God, dat licht, die energie jou helpen, als jij je daarvan afkeert? Ben jij alleen toe in staat om dat om te draaien, jezelf naar het licht te richten? Nou, lieve mensen, ik geloof dat dit uh, mooie zin is voor het einde van deze lezing. En ga, ga ik de volgende week weer verder. Al mijn lezingen zijn te horen op een website. Ikra.nl. en dat gaat dan weer door naar de website uh, design, d -i -z -a um, Waar alle, alle lezingen dus in het archief staan. Je mag me altijd meedoen als je vragen hebt. En, uh, en Als het mogelijk is, dan zal ik zorgen dat ik bij de chat aanwezig ben, maar ik ben nog alles. Op reis, maar nog alles ambulant, zoals dat heet. En, eh, ja, en dan wilde ik je verder hartelijk danken voor het luisteren. Want ook dat is niet vanzelfsprekend. En ik dank je daarvoor. Nogmaals, tot, tot de volgende keer. Dag!